Voor spoedige start, dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Het Syrische leger verovert steeds meer gebied in Aleppo, melden staatsmedia en het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten. De troepen van president Assad hebben een van de grotere wijken in het oosten van de stad ingenomen. De afgelopen dagen is daar zwaar gebombardeerd. Volgens het observatorium hebben de rebellen nog maar 10% van het gebied dat ze hadden veroverd in handen. In de strijd om Aleppo hebben volgens de Russen al 2200 rebellen zich overgegeven. Het dodental van de aanslag van zaterdag bij een voetbalstadion in Istanbul is opgelopen tot 44. Onder de doden zijn 36 agenten, er zijn meer dan 150 gewonden. De dubbele aanslag is opgeëist door de Koerdische beweging TAK, een afsplitsing van de terreurorganisatie PKK. In reactie op de aanslagen heeft de Turkse politie vanochtend 118 functionarissen van de pro-Koerdische oppositiepartij HDP opgepakt. Zij worden ervan verdacht banden te hebben met de PKK. Tijdens de jaarwisseling worden in Keulen 1500 agenten ingezet. De stad wil voorkomen dat vrouwen in de nieuwjaarsnacht... opnieuw door mannen worden belaagd. Vorig jaar werden honderden vrouwen, met name in het gebied... rond het Centraal Station van Keulen, massaal betast en bestolen. De politie pakte daarna 200 verdachten op... vooral van Marokkaanse, Algerijnse en Iraakse afkomst. Het bleek erg moeilijk om het bewijs rond te krijgen. Tot nu toe zijn 24 mannen veroordeeld. Behalve extra agenten en honderden particuliere beveiligers...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 Het weer bewolt, plaatsen we nog wat mist in de loop van de dag. Wat regent, wordt 7 tot 9 graden. Ook morgen blijft het niet helemaal droog. En ook dan is de graad of 8. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Politionbakker van de ANWB. Er is wat vertraging op de ring van Amsterdam, de A10. Na een ongeluk tussen Amsterdam-Hemhavens en de afrit Volendam, 4 kilometer. Vertraging is zo'n 10 minuten. Er zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie. <middels>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 Belletjes. Kerstbelletjes, uh, Dorrie. Ja, lekker hè. Lekker. Wat had je een lange intro trouwens. Ja, le le lekker lang hè. Ja, normaal uh, ja, heb je een kortere uh, intro. Kerst, met de kerst doe ik altijd uh, alles uh, lekker lang. Ik merk het, ja. Nee, lekker lang uitslapen. Oh, ook nog. ook nog. Nee, maar meestal, doe jij wat met de kerstavond? Is dat iets van, waarvan je zegt van, nou, nou, ik probeer altijd op kerstavond uh, sowieso in de kerk te eindigen. ergens. Oh? Ja. Dan ga je dan voor me bidden? bidden. Ja, Mijn ja. ziel is niet meer te redden hoor. Ja. <laughs> ik bid al zo vaak voor je jongen. Ja, ja. ja, ja, ja, ja maar ja, het ja. allemaal niks meer doen. Want het is ben gewoon, eh, ja... Eh, we ja. worden oud. Hè? Nou, dat hopen we. Alles gaat verslijten. Ja, ja. Hey, maar ja. Uh, uh, uh, ja, die kerstavond heb je dan ook uh, bijvoorbeeld uh, ook, uh, om twaalf uur zo'n heerlijke, zo uh, zo heerlijke kerstavond met, met stollen. En, uh. Nee, dat dan weer niet. Daar ben ik weer te lui voor. Nee, nee ik, ik, er is altijd voorafgaand aan, uh, aan de kerstmis in de kerk. Uh, ja. Is er in het dorp altijd wat te doen? Ik heb begrepen dat er dit jaar zowel op het kerkplein als op het gasthuisplein um, uh, uh, wat uh, gezellig gevierd wordt op kerstavond. Ja. Uh, bij het Wapen van Zandvoort is er een kerstsamenzang. Okay. En op het Kerkplein wordt iets georganiseerd. Het zal ook wel met zingen en dergelijke te maken hebben. Maar wat het precies in gaat houden is nog niet helemaal bekend. Mm -hmm. Maar goed, uh, daar wil uh, Dolly natuurlijk wel bij zijn. En uh, nou ja, dan, dan uh, houdt dat op om ongeveer 11 uur zo'n beetje. Nou, en dan uh, schokken we allemaal naar de kerk. En dan gaan we de mooie kerstmis bijwonen. Ja, ja. Nou, dat is, ja het is wel best wel romantisch hè, die tijd, vind ik. Ja, vind ik ook Ben wel, je wel ja. een beetje een romantica? Of? Ik niet, nee. Nee? Nee, helemaal oh, niet. Jij wel? Ja, ik wel. Nee, ja. nee. Nee, ik, ik ben de... een romanticus. Ja, het woord zegt het dus al. Ja, jij <laughs> kust graag. Ja. ja. Uh, <laughs> ik, ben, ik, ben, ik was afgelopen uh, zaterdag. Ja. Overdag was ik op de kerstmarkt in, uh, in Haarlem. Nou, nou dat ik was, was ja. de zondag. Oh. Ja. Was het zondag ook? Ja, zondag was het ook kerstmarkt, Was het hele weekend? Oh, okay. ja. Oh, dat wist ik dan weer niet. Maar nee. ik, ik ben dan zaterdag geweest. ja. En ja was het druk? Ik kon over de hoofden lopen. Dat heb ik niet gedaan over. hoor. Want ik denk, nou, die mensen gaan ja. niet, niet over die hoofden nou, lopen. Nou, en met jouw rug is dat ook niet ja. aan te raden natuurlijk. hè? Als je van zo'n kop of zodemieter, dan nou, heb je helemaal een probleem. <laughs> Daarom. Ja. Hé, hey, maar uh, ja, ja. Uh, was er nou gisteren ook in dat straatje in de Schachelstraat in Haarlem? Zeg maar die uh, uh, verkleedpartijen, Antoine Piekstijl, zeg maar. Uh, dat allemaal mensen daarin in uh, ja, een ja, beetje Charles Dickens-achtige uh, kleding rondliepen. Nou, ik ben in de schachelstraat niet terechtgekomen. Ah, nou dan uh, mag jij niet komen natuurlijk. Uh, ik was niet verkleed, dat ten eerste. Ah, ja, nee, maar <laughs> ik, ik, ik kwam eigenlijk. Ik was naar de bioscoop geweest met mijn zoon en de kleinkinderen en mijn jongste dochter. Ja. En, en toen dacht ik: van hé, hey, wacht even, ik ga toch even die kerstmarkt bezoeken. Ik ben nou toch in de buurt. Dus ik heb niet het hele traject gedaan. Hmm. Nee. Waar, waar ben je begonnen op de grote markt? Uh, nee, ik ben begonnen. Um, um, ik weet niet hoe dat straatje heet. Zeilstraat misschien. Nee, nee. Bartoljorgstraat bij de Hema nee. vandaan. Nee, dat wel. Dat straatje dat naar de grote markt gaat vanaf de Raak zeg maar. Ja, dat is de Zeilstraat. Nee, dat is niet de Zeilstraat. Ja, dat is wel de Zeilstraat. Nee, dat andere straatje. Oh, een de, de, de, de, de oh, Jaco-Bijnenstraat Jaco nee. zeker dan? Ja, ja waar, waar die ja. dieren, dieren ook zit. Juist, ja. juist, het stedelijk gymnasium. Ja, en zo ben, de ik, zo ben ik erin gewandeld. Nou, toen de Grote Markt helemaal gedaan. En toen via de Grote Houtstraat gewoon weer terug. Oké. Okay. En uh, tegen de tijd dat we bij de Botermarkt kwamen... had ik bijna mijn hielen. En ja, was het zondag ook druk? Zondag was het hartstikke druk, joh. Ja. Hartstikke druk. En dan ja. en dacht ik, ja, eigenlijk is dat nou weer jammer... want je krijgt niet een leuk overzicht van wat er allemaal te doen is. Mm -hmm. je zit, uh, en die kinderen keken alleen maar tegen billen aan. En onderweg kwam ik ook Marco Termes nog tegen. Oké. Okay. Bij die uh, kunsthal. Uh, ja. En uh, die, ging daar, uh, die was daar uitgenodigd om een paar gedichten over zee uh, te declameren. Ja. Want het, uh, daarmee werd dan een expositie afgesloten... En mm -hmm. uh, ja, dus daar uh, nou, hoefde Marco gelukkig niet zo diep voor te graven natuurlijk. Die heeft nog wel wat uh, op de plank liggen aan uh, gedichtjes over zee. Maar alles dus... wat je meegemaakt hebt, zeg je dan nog van nou, je moet per se naar het buitenland voor een kerstmarkt? Nee, hè? Wel, nee, natuurlijk nee. niet. Nee. Je kan hier ook uh, vol... Ja, natuurlijk. Het ja. ja. Voor ja. ook tijd hier. dat we in Zandvoort zo'n leuke kerstmarkt krijgen. Hadden we die niet al? Nou, ik, weet, ik weet het eigenlijk niet. Dat, Volgens ik ben mij is dat wel eens geweest. Ik ben, uh, moet ik tot mijn grootste handen bekennen... geen Zandvoorter, dus ik, ik weet het niet. Nou, daar hoef je je niet voor te schamen hoor, <laughs> Charles, Nee. Je houdt van Zandvoort, dat ja, maar, is meer zeer. dan genoeg. Daar zijn wij allemaal al heel erg blij mee. Maar dat, ja. dat, heb ik, dat, heb ik, dat weet ik niet of dat hier ook aan de hand is. In Bloemendaal gaan ze 17 uh, ja. december gaan ze, uh, gezellig doen. Gaan ja. ge uh, uh, sfeervol winkelen heet het daar. Ja, dat is zaterdag ook, hè? Nou, ja. ja, dus dan, ja, dan zullen er ook wel die optreden, zangers ja, zangeressen, ja, en zangeressen en natuurlijk ook ja. ja, zo'n zo dweilorkest, maar wat ja. dan in het kerststijl opereert. opereren. Ja, ja, ja. Dus ja, uh, leuk. En ja, die ons vindt, gaat de 17e de ijsbaan weer open hè? Oké, okay, bij ja, die ons ja. is hier lopen hè? Oh, hebben jullie al een ijsbaan? Ja, ja eh, dag, God, eh, godsamme. Goedemorgen, Dolly. Nou, goedemorgen, ook, of goedemiddag inmiddels, luisteraars. Fijn dat u luistert naar het geleuter van Charles en mij. Ja. Hé, hey, maar dat, die ijsbaan, ja, daar er op Er komt nog muziek, hoor. Don't you worry. Op, op, ja. op het Gashuisplein, die ijsbaan, dat is uh, ja, helemaal top, toch? Op het, uh, op het Raadhuisplein. Op het Raadhuisplein, ja. Dat... Ja, joh, geweldig. Hoe kom ik nou weer, ik nou weer met het Gashuisplein? Oh, dat, dat weet is, ik niet. Dat is daar bij zat het onze oude studio, natuurlijk. Ja, precies. Ja, precies. Ja, nee, het, het, uh, het Raadhuisplein. En uh, CFM is er weer bij dit jaar. Oké. Okay. We gaan weer gezellig uitzenden vanaf de ijsbaan. Live. Jazeker, live. En kikking. Ja, leuk hè? En dat is een, uh, een belofte die ons doet? Uh, that's a promise, yes. That's a promise? Yeah, For nou, a threat. Oké, okay, nou <laughs> dan ga ik voor jou... <laughs> dan ga ik voor jou de uh, promise you made ga ik draaien. Laten we dat Kong doen. Cockrobin. Tell me. You'll be there in my hour of need You won't turn me away Help me out of the life I lead Remember the promise you made Remember the promise you made 80, zo'n 30 jaar terug Maakten ze ons die belofte al The promise you made De belofte die zij deed Dat dit een plaat zou zijn Een cd zou zijn Een uh, mp3 zou zijn Een geluidsdrager zou zijn Die nog vele malen door de eten zou schitteren Ik moet niet zeggen schitteren, want dat doen sterretjes Nee, dat schallen, ja dat is een betere om, uh, omschrijving. Uh, ik ga even, luisteraars... neem ik mijn sidekick mee naar buiten... want we gaan even een, een, een wandelingetje maken... op het wilde gedeelte van Zandvoort. Walk on the wild side.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 Ja, heerlijke muziek van uh, helaas overleden Lou Reed. Een hele club uh, muzikanten die uh, op dit moment uh, ja, in de hemel uh, leuke concerten schijnen te geven, heb ik me laten vertellen, Dolly. Ja, maar er zijn geen kaartjes meer. Oh, is het, is het toch uitverkocht? Ja, voorlopig uh, geen kaartjes. Ja, maar ik, ik heb me ook maar niet op de wachtlijst laten zetten, hoor. Oh, dat maar niet? Nee, nee. <lacht> ik denk, ik wacht nog even tot er nog een paar goede bij komen. Ja. Ja, en dan ga ik wel eens een concertje boeken. Ja. Maar voorlopig... Uh... Voorlopig maar niet. <lacht> Hey, maar uh, uh, ja, ja. ik heb het al eerder in de uitzending gezegd. Wat een leuke studio hebben wij. Hè? Het, We het, hebben, was, het is knus, fantastisch, he? ja. Collega al, Willem uh, Bruis die heeft dit allemaal aangezwengeld. En, en menig medewerker heeft uh, meegeholpen om, uh, om alle versieringen op te hangen. Maar het, het geeft toch wel een extra sfeertje. Je moet, je het, je moet je moet me niet verraaien ja, hoor. Wat dan? Niet, nou, ik moet wel heel stiekem mijn bed hier neergezet. <laughs> Ja, maar lacht, dan moet je ook niet lachen. Ja, het scheelde toch al weinig. Het was nog even de laatste stap, toch, Charles? Nee, maar, uh, ja. want kijk, als je hier dan s'nachts ligt, dan doe ik stiekem het licht aan. Ja. En dat zullen ze bij zeer wel niet leuk vinden, want dan is die energierekening natuurlijk weer hoger. Ja, ja. Maar ik, ik zeg dan bij mezelf, ja, moet luisteren, uh, ik wil toch ook uh, een beetje, ja... Ja, de romantiek van de kerststudio wil ik beleven. Wil ik ja, intens ja. beleven. Ja, ja. Nou, en ook aan s'nachts natuurlijk is hier niemand. Dat ja. is lekker rustig. Dus dan beleef oh, je het helemaal. Heerlijk, ga, ga, ga ik helemaal in op. Ja, maar dan denk je dat er niemand is, maar je hebt dus, hè? Oh, is dat zo? Ja, kijk, we hebben hier camera's hangen. Ik weet oh. niet of je dat ooit in de gaten hebt gehad, maar ja. we hebben een livestream en dan kunnen de oh. mensen zo mee. Dus ik weet niet wat je allemaal uitspookt s'nachts hier, maar. <laughs> Het is te bezien door de hele wereld. Oh, vandaar die uh, toename van bezoekers. Ja, zet een fem-streepje live, mensen. Ja. Maar, uh, uh, en nogmaals, ja, leuk, ja. leuk die studio. En wat we dan allemaal samen kunnen, kunnen, kunnen uh, creëren... wel op initiatief van Willem natuurlijk, maar ja. allemaal uh, gelapt. Hè? Ja. Uh, een paar euro's gelapt, zeg maar. Ja, zo is het uh, even met de, de pet rondgegaan. Uh, uh, Eén meneer die heeft nog een, een heel bedrag gelapt, zag ik. Nou, uh, ja. ja, die draaide er niet omheen. Hè? Nee, zeker niet. Die <laughs> ging uh, recht op zijn doel lappen. Pak hem. Ja. Maar uh, luisteraars, uh, als je samen uh, uh, uh, initiatieven neemt, dan gaat het allemaal goed. We all stand together. That's it. Ik ben ook nog gevraagd, oh, voor die filmen die erbij zitten, Doei, ben ik voor gevraagd. Um, je, als, was dat niet... Pammekar, uh, ja, uh, die met... met de, ja, maar die film. Ja, nou, die nou, ik, ik werd gevraagd als kikker. <laughs> heb je die rol aangenomen of geweigerd? Nee, ik heb hem niet aangenomen. Of ben je niet door de casting ik heen gekomen? Ik ben ook niet door de casting heen gekomen. Du <laughs> Duiven hadden ze genoeg. <laughs> En jij wilde kikkers uit? Ja, ik wilde graag. Echt... Weet je wel, echt? Waha, ja. Nou ja, dat nou, nou, nou, vind ik wel sneu voor ja, je. Ja, wel jammer, hè? Ja. Nou, ik denk, om op, breakaway, Oké. Maar je kan toch een eigen nummer schrijven? Ja, kan ik ja. dat doen. Waha, ja. Hey, smakelijk allemaal. Zo, dadelijk luisteraars naar dit nummer: uh, het regionale nieuws. ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, luisteraars, dat klopt weer helemaal. Hier volgt inderdaad het regionale nieuws van 12 december 2016. Fijn nieuws, want Max Verstappen komt weer naar Zandvoort, zo is onlangs bekend geworden. Op 4 en 5 juni van dit jaar vonden de familie dagen plaats op het circuit van Zandvoort. Hoogtepunt voor alle fans waren de demonstraties van Max Verstappen in de wagen van Red Bull Racing. Na het grote succes van dit jaar zullen ook volgend jaar de Verstappen Days plaats gaan vinden... waarbij supermarktketen Jumbo de hoofdsponsor is. Op 19, 20 en 21 mei in 2017 zet het alvast in de agenda zal het circuitpark drie dagen in het teken staan van Max Verstappen... waar de populaire Nederlander ongetwijfeld weer verschillende demonstraties zal geven... samen met vader Jos Verstappen. Dit meldde dus F1 Today op de website. Gisterochtend rond kwart over elf is bij een steekincident... in een bedrijf aan de Ruitenstraat een 52-jarige man uit Ermuiden overleden. En dit gebeurde dan ook in Ermuiden. Het gaat om de cafébaas Jos Korver. Enige tijd later is een 55-jarige man eveneens uit Ermuiden aangehouden als verdachte. Hij was na het incident gevlucht en onder meer met behulp van deelnemers aan Burgernet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 Aanstaande vrijdag 16 december van half 2 tot half 5 kan het publiek terecht met oude boeken, bijbels, albums, handschriften, ansichtkaarten en documenten in Hotel NH Zandvoort aan de burgemeester van Alvestraat 63 voor een waardebepaling. Dan komt de bekende Nederlandse boekentaxateur Arie Molendijk uit Rotterdam taxeren. Arie Molendijk geeft graag een deskundig advies met betrekking tot de restauratie van kostbare boeken, bijbels of boeken met een emotionele waarde. Het maken van een taxatierapport voor de verzekering is mogelijk voor zeldzame boeken en bijbels en advies voor verkoop en inbreng voor een veiling. Voor taxatie of verkoop van een bibliotheek of een partij moeilijk te vervoeren boeken kan eventueel een afspraak worden gemaakt.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 bestaande uit 300 nitraten en een aantal cobra's en flowerbeds. De politie had informatie gekregen over de activiteiten van de man... en de Haarlemmer is voor verhoor meegenomen naar het bureau. Het vuurwerk is in beslag genomen en zal worden vernietigd. Nou, dat zal me een knal geven. <lacht> ja. ja, toch? Zeker weten. <lacht> De brandweer moest zaterdagavond uitrukken... voor een woningbrand aan de Barrevoetenstraat in Haarlem. De brand werd rond half negen ontdekt door een buurman. Hij rook een sterke brandlucht en ging op onderzoek uit. De vlammen waren vanaf de straat zichtbaar. De Barrevoetenstraat was vanaf de botenmarkt afgesloten. Meerdere brandweereenheden waren ter plaatse om de brand te blussen. Een aantal mensen moesten hun woning verlaten... door de brand die ontstond in een koelkast... Er is niemand gewond geraakt bij de brand... en de woning raakte echter zeer zwaar beschadigd. Tot zover het regionale nieuws voor nu. Daar gaan we vrolijk over naar het weer. Laten we dat maar weer doen. Het is vandaag bewolkt, maar zo nu en dan schijnt ook de zon...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 shape men. I can't sing, I ain't pretty and my legs are thinnest out. But don't ask me what I think of you. I might not give an answer that you want me to <laughs>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 wakker. <laughs> het is maandag. Ja, hoe, hoe kwam je daarbij? Nou oh, wel van Fleetwood Mac, want daar luisteren we naar. Ja, hoe kwam ik daarbij? Ja. Ik had uh, uh, vanochtend was ik onderweg naar Hoofddorp. Ja. En toen had ik een cd'tje opstaan uit de jaren negentig van, uh, mm -hmm. van die disco-muziek, van die uh, house-achtig techno, dat soort. Ja. En toen hadden ze met dit nummer een persiflage gemaakt. En toen dacht ik van, oh man, het. Dat, dat originele nummer, ik vond dat zo te gek. hè, Zo lekker, jongen. Ja. En toen dacht ik, nou, die wil ik straks gewoon... Ik wil hem gewoon horen. Klaar. Kijk. En uh, jammer dan voor de mensen die uh, net wakker zijn. <lacht> nou ja, die zijn uh, dubbel wakker. Ja, inderdaad. Want, uh, nou, ja. het uh, nou, moet kunnen. Want man, uh, het, het is ook, heb ik me laten vertellen... Uh, ja. dat, dat heb ik, ja, uit zeer betrouwbare bron... Ja. dat de lunch daar ook beter van zakt. Waarvan? Als je, nou, van dat nummer. Van Kijk, oh, well? I, oh Well? Oh Well, oh Well. ja. Yeah, oh well. ik neem er nog een hap van mijn pistoletje. Oh, wow. oh, oh Well, ja, ja, ja. Da, da, da, da, da, da, da. Ja, je? het zakt wel lekker, ja. ja <laughs> ah, even, oh. we, we koesteren ons weer even in de kerstbad. Kom op. Ja, zo is het. Nou, Na het volgende nummer belooft beterschap. Is dat zo? Ja, over een uurtje komt er een wat rustiger nummertje. Ah, gelukkig, oké. Okay. <laughs> Tonight, Walking in a winter wonderland Gone away is a bluebird Here to stay is a new bird She sings a love song as we go along Walking in a winter wonderland In the meadow we can build a snowman And pretend that he is parsing around He'll say I am married, we'll say no man But you can do the job while you're in town Later on, we'll this fire been such a day in Beverly Hills, LA But it's December the 20th I'm driving home for Christmas I can't wait to see those faces I'm driving home for Christmas, yeah And I'm moving down the line And it's been so long But I will be there I sing this song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 Christmas We're the thousand memories on driving home I'm driving home I'm driving home to be home I'm for Christmas Ik kan wachten Ja, niet alleen Chris Ria die uh, gaat naar huis met kerst. Nee, ook de overtones, want dat is een mannengroep. Ze lijken een beetje op, uh, ja, uh, nou niet Take That. Nee, het zijn wat volwassener mannen, dit. Ja. Uh, Je ja, had nog zo'n mannengroep, hoe heet die ook weer? Niet uh, zoveel El, El Divo of zo. Uh, El Divo. Ildivo. Of El Divo. Dus ja. ook zo, ook zo, maar dit, uh, dit, ja, best wel. Uh, is dit echt goed. Een, een kerstformatie, een gelegenheidsformatie? Nee, of, nee, nee, of is het gewoon nee, nee, nee. echt een bestaande groep? Ze zingen gewoon uh, allemaal covers eigenlijk. Tenminste, uh, misschien ja. ze hebben ze ook wel eigen dingen, dat weet ik eigenlijk nog niet. Oh. Maar uh, ja, best wel heel goed, al mijn zin. De, ja, voor de dames is het natuurlijk weer een lust voor het oog. Hè. Dus, uh, is dat zo? Ja, kijk ja, maar even. Dan ga ik even de bril de erbij opzetten. Even, ja. even, ja, de, even, even de bril, de bril, de de de bril erbij opzetten. Er op, ja. ze ja. Zeg maar ja tegen ja. de heren. He? Ja. Oh ja, ja, dat, uh, dat is goed kost. Een, ja, ja, ja. Nou ja, in ieder geval het repertoire. En ze zingen prachtig allemaal. En een mooi concept. Uh, in ieder geval voor de mannen om een hoop geld te verdienen. Dat schat ik zo in elk geval. We gaan even ik naar. ken ik uh... uh, nog twee mooie mannen die een heel mooi kerstnummer hebben gemaakt, trouwens. Uh, ja, wie zijn dat? Uh, Allen en zijn vader. Allen en Deem. Ja, maar die, heb, die was net gedraaid voordat ik het programma begon. Ja, dat ja. hoorde ik, ja. Ja. ja. Dat is zonde, hè? anders hadden wij hem kunnen draaien. Ja. ja. Uh, jammer uh... hoor, jammer. Dat is een mooi nummer. Ja, als je, nou, voor, als je voor het huwelijk het bed deelt. Wat zeg je nou allemaal? Als je voor het huwelijk het bed deelt. <laughs> Over oh, kerst gesproken. Nee, dat, ja. is ook, dat is ook zonde. Oh, je hebt het maar ook zonde. Maar als je het niet doet, is het ook zonde. Oh, man, man, man, man, man. We gaan even naar vogeltjes, de vogeltjes dansen. Ja, de vogeltjes dansen. Ja, Birdland, Ik sta klaar. weather report.